1 uur. Het NOS Journaal door Megens. Goedemiddag, werkstraf geëist tegen de leider van de extreemrechtse Volksunie. Amiens in Frankrijk is het toneel van rellen en Olympios worden gehuldigd in de Ridderzaal in Den Haag. De zon schijnt geregeld, maar op steeds meer plaatsen ontstaan stapelwolken en vanmiddag volgen dan een paar stevige buien, sommige daarvan met onweer. Zwakke tot matige zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar 25 graden. Morgen dan wordt het nog wat warmer, met s'avonds opnieuw regen- en onweersbuien. Tegen de leider van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie, Constant Custers... is een werkstraf van 40 uur geëist, wegens het aanzetten tot discriminatie. Volgens justitie heeft Custers zich vorig jaar november... tijdens een demonstratie in Enschede beledigend uitgelaten over buitenlanders. Justitieverslaggever Robert Bas volgt de rechtszaak. Robert, wat heeft die geroepen, die kusters? Nou ja, kusters en een aantal medestanders van hem, dat waren zo veertig. Die hebben leuzen leus geroepen als uh, Nederland voor de. Ne uh, eigen volk eerst, Nederland voor de Nederlanders. En leuzen als uh, Ali B. en Mustafa, gaat toch terug naar Ankara. En dat is volgens de officier van justitie beledigend voor uh, minderheden. En daardoor ook strafbaar. En daarom eisten zij deze straf tegen hem. Mm, maar dat is toch niet de eerste keer dat dat gebeurt? Dat is toch vaker bij dit soort demonstraties van de, van de Volksunie? Ja, nou, in de jaren negentig uh, heeft dat wel eens geleid tot een veroordeling. Jan Maat destijds van de Zitterend-Democraten. Maar de laatste jaren uh, demonstreert de NVU, uh, de Nederlandse Volksunie regelmatig, roepen ze dit soort leuzen. En eigenlijk is het dat, heeft dat nooit geleid tot een nieuwe vervolging, uh, tot de dag van vandaag dus. En waarom nu dan wel, is dat gezegd? Nou ja, het Openbaar Ministerie zegt van ja, het is gewoon strafbaar. Er is aangifte gedaan door een uh, antidiscriminatiebureau. En, en uh, wij vinden het strafbaar, dus moet vervolgd worden. Er zou ook nog een, een, een soort strategie achter kunnen zitten. In de jaren 90 was er ook een extreemrechtspartij, heel actief in Nederland, CP 86. Dat is uh, toen die partij is toen verboden. Nadat een aantal leden, uh, bestuursleden, zijn vervolgd voor uitlating als waarverkussen dag voor vervolgd is geweest. Het zou zo kunnen zijn dat het Openbaar Ministerie overweegt om ook een verbod. Procedure te gaan starten tegen uh, de NVU, dat daarom deze zaak bijvoorbeeld gestart is. 40 uur werkstraf is er geëist. Uh, wanneer wordt er uitspraak gedaan? Over twee weken wordt de uitspraak uh, gedaan. En dan zullen we dus weten of de rechtbank de uitlating als eigen volk eerst, Nederland van Nederlands, ook strafbaar vindt anno 2012. Robert Bas, dankjewel. De Olympische sporters zijn voorlopig nog niet klaar met huldigen. Gisteren was het Den Bosch, vanmiddag worden ze ontvangen in de Ridderzaal in Den Haag. En verslaggever Menno Reemeijer is daarbij. Menno, hoe ziet het programma eruit daar in de Ridderzaal? Er is nu een ontvangst op uh, het plein uh, voor de Tweede Kamer, waar net wat Olympiërs aankomen. Er staat een witte tent opgesteld, daar begint om 1 uur is de, de lunch begonnen voor uh, de genodigden. Ik moet even over de mensen heen kijken en dan zie ik volgens mij Roderick Weusthoff, bijvoorbeeld een van de hockeymannen, Floris Evers, de aanvoerder van het hockeyteam, het zilveren hockeyteam, Edith Bossi, judoka uh, zien we dan. De hockeydames zijn in het, uh, in het, over het algemeen al binnen. Nou, zo is het op dit moment. Ze gaan zometeen eerst de medaillewinnaars naar premier Rutte om in een torentje, een besloten ontvangst te krijgen daar. En eh, daarna is het, eh, het grote programma in de Ridderzaal... waar alle medaillewinnaars en ook andere sporters toegesproken zullen worden. Onder meer door eh, premier Rutte, maar ook door eh, minister Schippers van eh, Sport. Ik hoor jou niet zeggen, uh, koningin Beatrix, die is er niet bij? Nee, andere keren, vier jaar geleden, uh, na Peking nog wel. Uh, nu hebben we al vroegtijdig een persbericht gekregen... dat vandaag de ontvangst is uh, van het kabinet en dat de koningin... Uh, en vraag me niet naar de reden, want die weet ik echt niet... Uh, waarom ze dat dan pas doet, maar pas in december... als NOC NSF 100 jaar uh, bestaat... dat zij dan aanwezig zal zijn om de Olympische sporters alsnog te eren. Menno Reemeijer vanuit Den Haag, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Megens man van 29 is opgepakt vanwege de dood van zijn zes weken oude baby. In juni was dat in Almere. Omdat de man militair is, is de Maréchose vorige maand... een onderzoek naar zijn betrokkenheid uh, gestart bij de dood van de baby. daarbij werd onder meer getuigen uit de buurt... in een brief gevraagd zich te melden. Maréchose doet verder geen mededeling over de militair... of de manier waarop de baby om het leven is gekomen.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 Absoluut wordt er rekening mee gehouden. Er zijn natuurlijk versterkingen naar Amiens gestuurd. En de minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Vals... die gaat vanmiddag naar Amiens toe om zelf polsoog te nemen. Frank Renaud over de rellen in Amiens. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenzijnde, de NVVE... opent morgen een tijdelijke meldlijn... voor mensen die naasten hebben geholpen bij zelfdoding. Met die meldlijn wil de vereniging aandacht... voor de schrijnende situaties waar deze mensen vaak in terechtkomen. Directeur De Jong. We hebben dat er een heleboel mensen zijn die in grote nood zijn omdat zij uh, dit gedaan hebben. Uh, een naaste geliefde geholpen bij een zelfdoding. Dat is in Nederland strafbaar en zij uh, hebben daardoor gewetensnood. Daarnaast is er waarschijnlijk zelfs nog een tweede groep die een grote gewet gewetensnood heeft omdat ze juist niet geholpen hebben. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het Bronovo ziekenhuis in Den Haag op de vingers getikt. Het ziekenhuis heeft de inspectie onvolledig, onjuist en te laat geïnformeerd over de verwisseling van prostaatweefsel. Man van 63 die in het Bronofo te horen had gekregen dat hij prostaatkanker had, liet in een Duits ziekenhuis zijn prostaat verwijderen. En daar bleek dat hij geen kanker heeft en dus op basis van een verkeerde diagnose is geopereerd. Bronovo wist al een tijd dat er weefsel van enkele patiënten was verwisseld... maar pas nadat de zaak in het nieuws was gekomen... en de inspectie afgelopen weekend zelf bij Bronovo aan de bel trok... gaf het ziekenhuis de verwisseling toe. Voor het eerst zijn er beelden opgedoken van de Nederlandse kapitein Raymond Westerling... waarin hij toegeeft dat er onder zijn verantwoordelijkheid... oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Nederlands-Indië. Het interview met Westerling werd in 1969 opgenomen... maar het is nooit uitgezonden... Westerling werd al verantwoordelijk gehouden... voor de executie van een schatting 3.500 mensen... die zich verzetten tegen de overheersing door de Nederlanders. Dat gebeurde in 1947 in zuid Celebes in Nederlands-Indië. Westerling geeft toe dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd... maar betrekt dat niet op zichzelf. Zijn u excessen of zo men wil oorlogsmisdaden bekend... van mensen die onder uw bevel stonden? Ja, zeker, meneer Bunnyhouser. Vier, drie op Celebes en één op West-Java... Uh, op Senebis ging het om drie officieren. Die zijn op mijn bevel uit hun functie ontheven. De cameraman die het interview filmde heeft het bandje aan de NCRV gegeven. Het gesprek met journalist Joop Buddinghuizen wordt vanavond uitgezonden in het televisieprogramma Altijd Wat. Sport. Louis van Gaal maakt morgenavond zijn rentrée als bondscoach van het Nederlands helftal. met een vriendschappelijke Interland tegen België. Oranje moet zich dan onder hem zien te kwalificeren voor het WK in 2014 in Brazilië. Van Gaal heeft een groep van 23 spelers... waarvan Bas Dost, Ricardo van Rijn en Bruno Martens Indy voor het eerst zijn geselecteerd. Voor Bas Dost, die de overstap heeft gemaakt van Heerenveen naar het Duitse Wolfsboek... kwam de uitnodiging voor Oranje als een verrassing. Ja, natuurlijk. Uh, ik vond het sowieso uh, mooi dat ik hoorde dat ik bij de, bij de voorselectie zat. Het gaf in ieder geval aan dat ik, uh, dat ik in beeld ben, dat het goed gaat... Ja, en dan hoe je erbij zit. Ja, dat kwam zeker als een verrassing, ja. Ik kwam ook voor dat je doodziek was dat je niet mee kon naar het EK. Omdat mensen toen zeiden, nou ja, topscorer van de eredivisie, waarom zou je die niet meenemen? Ja, maar ja, in die, in die uh, fase heb ik daar ook absoluut geen rekening mee gehouden. Tuurlijk vond ik het, vond ik het jammer. Maar ja, ik, uh, ik zat niet bij die voorselectie ook, dus ik, uh, ja, daar ging ik ook niet meer van uit. Merk jij iets in de groep van wat er allemaal gebeurd is in deze zomer? Want er is nogal wat gebeurd en er is heel veel gepraat en er wordt heel veel gepraat. Wat merk jij er als nieuweling van? Ja, helemaal niks eigenlijk. Want ik, ik, ken de hele, ik ken de verhalen niet. kom je natuurlijk uh, binnen. Ik zie, oh, uh, zie Nassing bijvoorbeeld waar ik mee gespeeld heb. En, uh, yeah, daar heb ik helemaal niet over gehad. Dat interesseert me eigenlijk ook uh, vrij weinig. Ik kom hier uh, nieuw en ik uh, probeer er uh, elke keer bij te zitten nu. Heer Veen nog gezien? Ja, ik heb uh, afscheid genomen die wedstrijd. Ja. Dus uh, ja, dat was, niet, uh, dat was niet goed. Nee, dan zeg je het heel vriendelijk. Ja, dat was, dat was jammer, ja. Dus, wat wat woord doet jou dat nu? Nou, ik vond, dat, ik vond het toch wel, uh, wel slechter dan ik verwacht had. Zeg maar. Dus, uh, maar waarschijnlijk gaan er nog een paar bij komen. En uh, ja, dan uh, hopen we dat het goed gaat komen, want ze hebben een lastig programma nu. Ja, maar zit je dan met een soort pijn in je lijf dat je denkt: hé? Hey. Nee, kijk, je gaat gewoon verder. Je, ik heb die stap bewust gemaakt, alleen ik begrijp niet helemaal dat, dat, dat er dan niet andere mensen gehaald zijn. En dat, uh, ze alles uh, proberen met alle jonge jongens ja dat, dat is toch iets toch lastig internationaal Bas Dolst in gesprek met verslaggever Bas Tiggelen. overigens mist België morgenavond zijn aanvoerder in zijn compagnie speler van Manchester City heeft te veel last van een kuitblessure verkeersinformatie nu bij de AWB Erwin de Hart ja, zeker. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... staat twee kilometer file tussen Meersen en Maastricht. Ook twee kilometer, maar dan op de A50 Arnhem richting Os... door werkzaamheden tussen Knopert-Valburg en het Ewijk. Dan de A76 Geleen richting Heerlen. Die is nu dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat ook een file van twee kilometer tussen knopert essen en Simpelveld. Na verwachting duurt dat nog zeker tot vijf uur dat, uh, dat de weg gesloten is. En in verband met dat ongeluk uh, kan je voor de, de richting Keulen bij knopert leen de -Heide, Beter kiezen voor Venlo, dan ga je via de A67 en dan in Duitsland via de A61. Nog een keer de hoofdpunten. Er is een werkstraf geëist van 40 uur tegen de leider van de extreemrechtse Volksunie. Amiens, de stad in Noord-Frankrijk, is het toneel van rellen. En de Olympiërs die worden momenteel gehuldigd in de Ridderzaal in Den Haag. 12 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Na de ster het vervolg van lunch...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 Straks heb ik een werklunch met curator Sjoerd Posma. Het lijken gouden tijden voor curatoren. Er zijn namelijk ruim 4400 bedrijven dit jaar failliet gegaan. En wat doet een curator dan op zo'n moment? Ook praten met iemand die failliet is gegaan. En na half 2 stand.nl, het interview met de kapitein Ramon Wesseling... dat vanavond door het televisieprogramma Altijd Wat wordt uitgezonden... heeft weer nieuw licht geworpen op wat Nederlandse soldaten hebben gedaan... tijdens de positionele acties in Nederlands-Indië. De regering heeft vorig jaar wel officieel excuses gemaakt voor het bloedbad in Rawakadé. Maar zijn die excuses al genoeg of moet het huidige demissionair kabinet dit onderzoek snel laten starten? We zijn benieuwd naar uw mening Saxe de is. Dit demissionaire kabinet moet haast maken met het onderzoek naar de pollutionele acties in Indonesië. Met u daarmee eens of oneens het naar 7070, 70. dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stamp.nl of op twitter hashtag Stampen. Dit is Radio 1, de werklunch. De arbeidsdeelname van vrouwen daalt door de bezuinigingen op kinderopvang. En wel zoveel dat cda leider Buma de bezuinigingen hierop al voor 2013 wil terugdraaien. In het vijfpartijenakkoord is besloten om de toeslag voor gezinnen die twee keer modaal verdienen af te bouwen. En daar wil het CDA nu dus van af. Het Buitenhek is consultant bij Buitenhek Management en Consult. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, meneer Buitweg, u uh, monitort al jaren de kinderopvang in Nederland. Uh, het kan voor Van Haarsma buuma toch geen verrassing zijn dat die arbeidsparticipatie van met name vrouwen daalt? Uh, nou, dat zou je zeggen van, uh, van niet. Maar uh, de onderzoeken van de afgelopen periode leveren iedere keer weer wisselende beelden op over de effecten van uh, betaalbare kinderopvang voor de arbeidsparticipatie van, uh, van vrouwen. Dus de meningen zijn daar erg over verdeeld. Het is geen duidelijk, eenduidig beeld uh, wat er uit uh, naar voren komt uit die onderzoeken. Nou, als ik u een voorbeeld geef dat bij de besluitvorming in de Tweede Kamer vorig jaar nog gedacht werd dat die bezuiniging ongeveer 7.000 werkende vrouwen de baan zou kosten. Uh, vervolgens werd het uh, in een ander onderzoek 50.000 en uh, eind dit jaar zei het CPB, nou het zijn er toch geen 7.000, maar uh, 30.000. En toen hebben wij gezegd, nou laten we nou eens de, de cijfers van het CBS uh, bekijken, wat zijn nou de, de daadwerkelijke effecten daarvan. En wat bleek? Nou, wij hebben wel degelijk een daling gezien van het aantal uh, werkende vrouwen tussen 25 en 45 jaar. Dat is de belangrijkste doelgroep voor de uh, kinderopvang. Ja. En uh, dat is een vergelijking met het uh, eerste kwartaal van uh, dit jaar ten opzichte van, uh, van vorig jaar. Maar 7 of 30.000 dat scheelt nogal. Ja, daarom zeg ik ook, uh, die onderzoeken die variëren enorm. En daarom is het uh, juist in deze periode van bezuiniging op de kinderopvang wel aardig om te zien... ja, wat heeft dat nu daadwerkelijk voor effect? Want het zijn allemaal ramingen... En, wetenschappelijke onderzoeken die weliswaar onderbouwd zijn. Maar het is ook wel goed om te kijken naar uh, ja, wat voor effect heeft het nou daadwerkelijk. Uh, goed, hoe dan ook, links of rechtsom staat wat u betreft wel vast... dat er een daling is van het aantal werkende vrouwen? Ja, dat is zo. Dus uh, daar kun je niet, uh, niet omheen. En uh, daar wordt dan uh, ook wel door de minister tegenin gebracht... Van, ja, dat heeft te maken met de vergrijzing. Maar ja de vergrijzing is al een tijdje gaande, zou je kunnen zeggen. Dat is niet iets van het laatste jaar... En dus dat is niet uh, een hele belangrijke factor die daarmee uh, speelt. En uh, dat betekent dus dat we die daling wel degelijk zien. Ondertussen blijkt dat ook meer kinderen naar peuterspeelzalen gaan. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde uh, ontwikkeling die we de, uh, een aantal jaar geleden hebben gezien. Toen werd kinderopvang een stuk goedkoper door uh, de, de verhoging van de kinderopvangtoeslag voor, uh, voor ouders... Toen zag je opeens de Peuterspeelzalen ook leeglopen. Uh, Dat had te maken met betaalbare kinderopvang. en met de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. Ja, nu zie je de omgekeerde ontwikkeling. Kinderopvang wordt duurder en de arbeidsparticipatie neemt af. En dus zie je ook weer uh, extra vraag naar uh, het Peuterspeelzaalwerk. Want wat is precies het verschil tussen die twee? Peuterspeelzalen en kinderopvang? Nou, Peuterspeelzalen is uh, uh, eigenlijk een uh, ontmoetingsplek voor, uh, voor kinderen. Dat zijn uh, die komen vaak twee. Dagdelen, en dat is een dagdeel van 2,5 of drie uur uh, bij elkaar. En uh, die worden ook, uh, wat, wat programma's wordt, uh, wordt die kinderen aangeboden. Uh, en uh, kinderopvang, dat zijn echt uh, hele of halve dagen uh, dagopvangen. En dat wordt grotendeels ook gebruikt voor de, de, de ondersteuning van werkende ouders. Maar dat betekent dat de, de, de, de professionals die op die peuterspeelzalen werken niet aan die enorme hoeveelheid regels hoeven te voldoen die gelden voor uh, de kinderopvang? Nou ja, de afgelopen periode hebben diverse kabinetten ingezet op juist de harmonisatie. Want het is eigenlijk raar dat we twee van die uh, verschillende en ook verschillende gefinancierde voorzieningen naast elkaar hebben. Die hebben ingezet op harmonisatie, zoals dat uh, heet. En dat betekent dat kinderopvang en peuterspeelzaalwerk steeds meer op elkaar gaan uh, lijken. En de toenemende vraag nu naar het peuterspeelzaalwerk, ja, dat uh, zal de komende periode zal dat, uh, wellicht ook nog wel uh, anders worden. Omdat in steeds meer gemeentes ook uh, de oude bijdrage voor het peuterwerk ook gelijk getrokken wordt aan de oude bijdrage die voor de kinderopvang geldt. En ook de regels, die worden steeds meer geharmoniseerd. En dat betekent dat steeds meer dezelfde regels gaan gelden, ook voor het peuterwerk. Tot slot. Buma van CDA wil dus in 2013 die bezuiniging op de kinderopvangtoeslag snel terugdraaien. Denkt u dat het haalbaar is? Um, nou, ik zou zeggen, dan moet hij als de donder moet hij een spoeddebat uh, organiseren. Want de Belastingdienst is al uh, bezig met uh, de voorbereidingen voor de, de aanvraag, de toeslagaanvraag voor uh, gezinnen voor 2013. Als ouders uh, in uh, oktober, november begint dat uh, zijn uh, beslag uh, te krijgen. Dus dan kun je niet wachten op de verkiezingen laat staan op de formatie uh, voor de komende periode. Dus dan moet hij echt haast maken. Goed. Het Buitenheek consultant bij Buitenheek Management Consult. Dank. Oké. Okay. Ruim 4.000 bedrijven gingen dit jaar tot en met juli failliet. Dat is veel, heel veel, vindt ook het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is niet leuk voor mensen met een eigen bedrijf. Maar gouden tijden voor curatoren, zou je denken. Ik praat erover met Sjoerd Postma. Hij is curator en werkzaam bij VOS Advocaten in Amsterdam. Sjoerd Postma, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Diemors. Het aantal faillissementen gaat dit jaar flink stijgen, is al aan het stijgen. En in welke branches ziet u dat vooral? Um, ja, u zou misschien denken dat ik geantwoord dat dat alleen uh, de bouw betreft. Uh, maar wij zien faillissementen eigenlijk in alle bedrijfstakken. Um, dat was eigenlijk ook al zo voor uh, de crisis... En uh, natuurlijk is het wel zo dat er een toename plaatsvindt van faillissementen in de bouw. En vooral ook bij toeleveranciers. De bouw is wel zeg maar, de, de bovenkant van de piramide als het om de omvang gaat? Ja, dit is duidelijk crisis uh, als we het hebben over die branche. Als het slecht gaat met je bedrijf uh, en, en het is niet meer te doen... wat is het moment uh, waarop de curator langskomt? Nou, de curator die komt natuurlijk zelf niet langs. Maar uh, die krijgt daarvoor een uitnodiging van de rechtbank wordt uitgesproken door de rechtbank. En uh, in het faillissementfondens wordt ook een curator aangesteld. In, uh, ja, dan begint jouw avontuur met een telefoontje van de rechtbank... met de vraag of je in dat faillissement uh, wilt optreden als curator. En meestal zeg je dan ja. Want wat, wat doet die curator vanaf dat moment? Nou, die curator die gaat op de allereerste plaats gaat die inventariseren. Die gaat kijken wat is er aan de hand is. En vooral gaat hij kijken naar de vermogensbestanddelen. Um, het is natuurlijk zo dat um, er veel faillissementen zijn. Ja, dan is de situatie reddeloos. En um, ja, dan valt er ook niet zoveel meer te doen dan het afwikkelen van zo'n faillissement. Maar er zijn ook faillissementen waarbij een bedrijf eigenlijk nog actief is. En ja, voor een curator zijn dat eigenlijk de meest spannende. En ja, dat klinkt misschien vreemd, maar dat zijn de leukste faillissementen. Want? Omdat je dan eh, als een soort ebke land aan de rekstok slingert. Ja. En eh, ja, je analyseert dan wel de problemen samen met een directeur. Uh, uh, je hoopt het dan zo goed mogelijk te doen en je hoopt dat je een goede afsprong hebt. Maar helemaal zeker is dat natuurlijk nooit. Nee, maar vanaf uh, het moment je, dat de rechtbank zeg maar, het faillissement uitspreekt en een curator benoemt... is de curator formeel de baas van het bedrijf? Uh, ja, de, de, de curator die probeert zoveel mogelijk uh, dan de vermogensbestanddelen in kaart te brengen. En hij verkoopt die of... En dat is ook mooi bij wat grotere faillissementen. Je probeert een, een doorstart te realiseren. Waarbij je ook nog de werkgelegenheid van, uh, van veel werknemers probeert te redden. Maar de curator moet ook beslissingen op, op, uh, ja, hoe zeg nou, op bedrijf, bedrijfskundig niveau nemen. In, in de zin van, laten we een stukje van de productie doorlopen. Uh, Wordt er nog geleverd? Uh, gaan mensen nu naar huis of blijven ze zitten? Ja, inderdaad. Je, je, moet, uh, je, je bent een duizendpoot. Hè? Je, je, je neemt als het ware samen met het bestuur uh, neem je de directie... Uh, en uh, ga je proberen het beste ervan te maken... Maar meestal komt het er natuurlijk op neer eh, dat je ook dingen moet doen... die wat minder leuk zijn voor werknemers. Ontslag? De, ja, ja de, dat is toch vaak een, um, een ernstig gevolg. Uh, en um, triest voor, voor de betreffende werknemers natuurlijk. Maar best apart eigenlijk, want u, u, u wordt dus gebeld, u krijgt een telefoontje. Het zou nu kunnen, over een half uur kunnen gebeuren, u krijgt opeens een telefoontje. Uh, misschien van een bedrijf waarvan u de naam nog niet eens kende. Laat staan dat u weet wat in het ja. bedrijf gebeurt. En plotseling moet u uh, in no-time beslissingen gaan nemen? Uh, nou, in no-time. Je, je, je, je laat je wel goed voorlichten. En uh, je moet natuurlijk wel verstand van cijfers hebben. Uh, maar ook wel wat psychologisch inzicht. Uh, er zijn faillissementen. Die mensen die, uh, die je dan tegemoet treden en die je inlichtingen geven... Die, die, die zijn rustig. En dan is de informatie waar je verder op bouwt is ook redelijk betrouwbaar. Hmm. Maar het is soms ook wel eens paniek in de tent... Ja precies, daar ik me iets bij voorstellen. Wat is nou de volgorde waarin rekeningen nog betaald worden? Wie gaat ervoor? Wat is de, de, de pikorde, zeg maar? Ja, nou op het moment zelf, als het faillissement daar is, er wordt er even helemaal niets betaald. En um, zeker als, als er niet wordt doorgedraaid, zeg maar, dan um, is het allemaal aansluiten in de rij. En dan is het zo dat uh, het geld wat de curator verzamelt, dat, dat, dat wordt geparkeerd op een faillissementsrekening. En uh, dat wordt dan verdeeld onder de schuldeisers. En dat gebeurt inderdaad in een pikorde, zoals u dat noemt. Uh, daar staat bovenaan uiteraard de curator zelf. Uiteraard? Uh, ja, uiteraard. Want anders dan zou je natuurlijk helemaal geen curator meer in het land vinden. Die uh, de werkzaamheden zou gaan verrichten. Maar uh, daarnaast komt uh, vaak toch uh, de Belastingdienst of het UWV met, met hoge preferente vorderingen, zoals die vorderingen heten. En dan is het helaas zo dat voor de overige schuldeisers er vaak weinig of, of niet zoveel meer overschiet. En uh, ja, die worden dan toch erg, erg de dupe van, van een faillissement. Dus particulieren die uh, nog geld krijgen van een onderneming, bijvoorbeeld een aanbetaling, uh, of misschien wel volledig betaalde uh, maar niks geleverd hebben gekregen, die hebben nou ja, in veel gevallen dus pech? Uh, de gewone schuldeisers, zeg maar, die staat achterin de rij. Dan heb je wel eens leveranciers. Dat is een beetje technisch hoor. Die maken een eigenaams voorbehoud of iets dergelijks. Uh, nou ja, Die kunnen dan hun spullen komen terughalen. En daar moet je als curator natuurlijk ook op tegemoet zien. Want uh, ja, je, je behartigt ook de belangen van die personen. Um, maar um, ja, een, een faillissement kent over het algemeen natuurlijk vaak alleen maar verliezers. Ja, ja, maar dat betekent dat, dat u in uw rol ook spijkerhard moet zijn, neem ik aan, in veel gevallen. Maar ook, ook wel eens uh, vriendelijk. En, en bent u ook wel eens in de positie om een uitzondering te maken? Uh, ik, ik moet natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met het maken van uitzonderingen. Uh, maar ik kan u één voorbeeld noemen, uh, en dat is ook be best wel een, een heel uitzonderlijk geval uh, geweest. Maar ik was nog maar net in Amsterdam, en toen werd ik aangesteld als curator over een, een Joodse familie. En uh, nou, dan ga je natuurlijk kijken, uh, en, en toen waren er daar een paar waardevolle spullen. Um, en ja, normaal dan zou je die meenemen. Uh, maar deze spullen waren nog van uh, de ouders van, van, de, van, van de man. En die ouders die waren in Duitsland in de oorlog uh, omgekomen. Yeah. Um, nou, dan moet je wel uh, heel harteloos zijn... om in dat Precies. geval je spullen mee te nemen. Goed. Dat, dat, dat zijn uitzonderlijke gevallen. Ik wil graag even Pieter de Leeuw bij dit gesprek betrekken. Pieter de Leeuw heeft te maken gehad met de faillissement. Dat is de, de ontvangende kant van de ellende, zal ik maar zeggen... Goedemiddag, Pieter de Leeuw. Hallo, goedemiddag. Wat voor bedrijf had u? Een marketing- communicatiebureau. en communicatiebureau. hoe lang geleden ging dat op de fles? Drie jaar. Drie jaar geleden, in april 2009. Um, wat voor type curator had u? Ik bedoel, hard als een spijker of een, uh, nou ja, een, een vriendelijke, zal ik maar zeggen? Uh, nou, iets in het midden. Iets meer naar hart toe dan naar vriendelijk, maar niet onvriendelijk. Hoe lang duurde het voordat de curator uh, u voor het eerst sprak? De, de curator legde het net al uit, uh, na het bezoek aan de faillissementsrechter. Uh, ik meen de volgende dag, de volgende ochtend, uh, uh, zat ik met de curator aan de koffie. Dat wil zeggen, ik zat aan de koffie, de curator niet, want die drinkt dan niks. Want die wil een hele formele indruk maken, maar goed. Kon u goed met die curator overweg? Absoluut niet, nee. Nee? Nee, maar ik kon ook niet slecht overweg. Dus, het contact tussen een, tussen een failliete ondernemer en een, en een curator is een uh, ongelooflijk formeel gebeuren. Uh, dus, dus ja, er is geen ruimte voor goed overweg kunnen of zo. Het is het uitwisselen van informatie en, en dat is het. Ja, ja maar goed, een, een, een, een lietjesband kan je moeilijk verwachten op zo'n moment natuurlijk. Nee, er zit nog wel iets tussen, maar uh, nee, nee, de, de, de, dat is zo. Uh, uh, heeft u nog een tip voor curatoren? Een tip? Ja? Uit uw eigen ervaring of u zegt van, nou, dat, dat kan makkelijk anders? Nou, de, de, ik denk dat het dat het, het. Het is natuurlijk, kijk, ik kan natuurlijk alleen uit eigen ervaring spreken. Hè? Want ieder faillissement uh, is een grote lijn hetzelfde, maar is, is in detail natuurlijk altijd anders. Uh, maar ik, ik ken ook verhalen van andere ondernemers die hetzelfde mee hebben gemaakt. Het zou geen kwaad kunnen als communicatie wat, wat minder formeel, wat minder rigide, wat minder eigenlijk kinderachtig uh, zou plaatsvinden. Gewoon wat ja, iets wel, wel, wel formeel, maar iets volwassener. Het is u, u, uh, u heeft uh, daar uh, regelmatig mee te maken. Hoe is, is, groot deel van uw werk is het eigenlijk? Ja, ik moet eerst even, nog even een, een antwoord uh, uh, geven. Eigenlijk toch op wat meneer Van der Leeuw zegt. Want ik drink altijd gewoon koffie hoor met de failliet. Aha. En uh, het ja. is niet zo dat ik alleen maar formeel ben. Uh, je moet ook proberen om uh, de, de, de, zeg maar de failliet in, in zijn waarde te laten. En uh, misschien, dus heeft, misschien heeft meneer De Leeuw het, het met zijn curator niet zo goed getroffen, dat weet ik niet. Maar uh, ik doe dat misschien dan op een iets andere manier. Maar het is een, het is een precair moment, zeker zo'n eerste ontmoeting uh, kan ik me voorstellen. Uh, want zo'n ondernemer die ziet zijn ziel en zaligheid in rook opgaan. Ja, die is vaak wel, uh, dat, dat zijn hele emotionele momenten voor zo'n betrokkenen. Uh, die heeft een hele hart en, en ziel en zaligheid heeft die in zijn bedrijf gestoken. En uh, ja, dat gaat dan vaak in rook op. Als er niet een oplossing denkbaar is. Want je probeert natuurlijk ook oplossingen met zo iemand door te nemen. Hè. En een eventuele doorstart. Misschien is er nog een geldschieter bereikt om geld uh, te fourneren, Geld in die zaak te steken. Maar als dat niet het geval is, ja, dan is het gelach voor de, voor de gefailleerde is, is hard. Ja. Lukt dat vaak, zo doorstart? De laatste tijd steeds minder, moet ik u zeggen. We, hadden, we hebben de afgelopen tijd nog een restaurantbedrijf gehad. Hier in Amsterdam. En uh, daar had je nou, misschien een, een jaar geleden nog wel kandidaten voor gehad. Maar uh, het wordt steeds lastiger. En daaraan merk je dus dat, dat het echt wel crisis is. Het is een raar woord in dit verband. Maar is uw werk leuk als curator? Ja, ik, kijk, ik vind het leuk. Want anders zou ik dit werk niet doen. Um, alleen de mensen die dus zelf uh, failliet gaan... Ja, voor die mensen is het natuurlijk vaak een, een drama. Alhoewel er ook mensen zijn die, uh, die dat toch weer als een leermoment zien in hun leven. En uh, er, er later misschien toch nog wel weer met, met een andere blik op terugkijken. Ik geloof dat heel veel goede ondernemers wel één of meerdere keren voor iets zijn gegaan, geloof ik, hè, in hun uh, beroepsleven. Dus in dat opzicht, uh, hoeft het ook niet het einde van het verhaal te zijn. Het hoeft niet altijd het einde van het verhaal te zijn. Zeker niet. Sjoerd Posma, curator, ze bij VOS Advocaat in Amsterdam en uh, Pieter de Leeuw. Heren beiden, hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan uh, zo meteen na half twee in stand.nl praten over uh, uh, alles wat er gebeurd is in Indonesië. Dit de demissionaire kabinet moet haast maken met onderzoek naar de pollutionele acties in Indonesië. Dat is de stelling 0800-1101. Daarop kunt u bellen. Dat dus zometeen, u krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Dorot Megas. Radio 1, het NOS-journaal. Voor het eerst heeft de gevluchte premier van Syrië Hijab van zich laten horen. Hij heeft de politieke en militaire kopstukken in zijn land opgeroepen te breken met het regime van president Assad. Volgens Hijab heeft Assad nog maar een derde van Syrië in handen. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een berisping uitgedeeld aan het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Een man kreeg in het Bronovo te horen dat hij prostaatkanker had. Prostaat werd verwijderd, maar later bleek dat hij geen kanker had. Het ziekenhuis heeft de inspectie onvolledig, onjuist en te laat over de fout geïnformeerd. Tegen de leider van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie, Kusters, is een werkstraf van 40 uur geëist wegens het aanzetten tot discriminatie en zou zich eind vorig jaar, tijdens een demonstratie in Enschede... beledigend hebben uitgelaten over buitenlanders. In Almere is een militair opgepakt vanwege de dood van zijn zes weken oude kind. Hoe de baby om het leven kwam is niet bekendgemaakt. Omdat de vader militair is, wordt het onderzoek gedaan door de Maréchosee. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie op de A76 geleend richting Heerle... is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd... en daarom is de A76 richting Heerle dicht. Tussen knopen ten Essen en Simpelveld speelt dat allemaal. De file voor Simpelveld is drie kilometer op dit moment. Verkeer richting Keulen kan omrijden door Venlo te volgen... via de A67 en in Duitsland via de A61. Door die afsluiting staat er ook een file op de A2 Eindhoven-Maastricht... tussen Meers en Maastricht, twee kilometer. Door werkzaamheden op de A50, Arnhem richting Os... file tussen Knobbent-Valburg en Knobbent-Eewijk, twee kilometer. Als laatste is er een wegafsluiting van de N470 Delft-Zoetermeer... in beide richtingen, tussen Industrieterrein Ruiven, Delft-Gouw... en Berkel en Roderijs, is de weg dicht door een ongeluk. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank de Mosch Goedemiddag allemaal. Welkom bij Stand.nl. Moest onder een dikke laag stof vandaan worden gehaald, maar toen bleek het toch wel degelijk iets heel bijzonders te zijn. Een band uit 1969 waarop een interview staat met de Nederlandse kapitein in Nederlands Indië, Ramon Westerling. Die onder andere vertelde dat hij alles keurig documenteerde. Ik heb niet de juiste cijfers in mijn hoofd, maar ik geloof dat het ligt zoiets als minder dan 500. U zou dus de juiste cijfers kunnen vinden in mijn patrouilleverslag. En op elke rapport stond een duidelijke specificatie erop hoeveel mensen waren gesneuveld tijdens de gevechten. En daarnaast ook een aparte specificatie van al die mensen die op een gegeven moment standrechtelijk terecht waren gesteld. Westeling geeft in het interview toe dat Nederlandse soldaten onder zijn verantwoordelijkheid oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Wordt het nu echt de hoogste tijd dat de regering de onderste steen boven gaat halen over wat er daar precies gebeurd is? Of heeft het kabinet al gedoe gedaan toen het vorig jaar excuses aanbood voor het bloedbad in Rawakadeh? Ik praat erover met hoogleraar Geschiedenis in Leiden en directeur van onderzoeksinstituut het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde Geert Oost, Gert Oost-Indie. Gert Oost-Indie, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes graag in ja of nee. Indië verloren ramspoed geboren? Nee. We moeten leren van onze fouten. Ja. Dit kabinet stelt verkeerde prioriteiten. De, waarover? Uh, op dit gebied. Weet ik nog niet, want er is nog een uitspraak van het kabinet. Goed, kunt u hier thuis over meepraten in stand.nl? Nee, u heeft gelijk. De stelling luidt: dit de demissionaire kabinet moet haast maken met het onderzoek naar de pollutionele acties in Indonesië. Met u daarmee eens of oneens sms'en naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op 0800 1101, 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stamp.nl of twitteren hashtag Stampunt. Gert Oostindi, dit demotionaire kabinet moet haast maken... met het onderzoek naar de politionele acties in Indonesië. Wat vindt u? Um, ik heb samen met twee andere instituten, of mijn instituut met twee andere instituten... het NIOT het Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie gezegd... het wordt hoog tijd dat deze hele periode nou eens heel erg goed wordt uitgezocht. Uh, we hebben daar toen ook al toegelicht, van daar is geld voor nodig. We willen daar zelf ook wel geld in investeren, maar we hebben onvoldoende uh, om dat zelf echt goed te doen. He, daarvoor hebben we aanvullende middelen nodig. Ik vind zeker dat de overheid daar gelden voor uh, beschikbaar zou moeten stellen. Overigens zijn er ook in de Kamer al vragen over gesteld. Uh, niet noodzakelijkerwijs uh, moet uh, het kabinet de opdracht geven en de opdracht, zeg maar, opdrachtgever zijn van zoiets. En dus ook politiek verantwoordelijk. He, ik denk wel dat het minimaal belangrijk is dat. Uh, dat de overheid bijdraagt aan zo'n onderzoek. Wat gaat dat bouw kosten? Nou, we denken iets in de orde van 3 miljoen. Waarvan, hè, dus dat gaat allemaal op aan onderzoekers die er moeten worden ingehuurd. Uh, en waarvan de instituten zelf al meer dan een miljoen bij elkaar hebben gebracht. En is het een ingewikkeld onderzoek? Ja, het is een ingewikkeld onderzoek. Het is een doelelijk onderzoek, hoor. dat vooral. kijk, wat je moet doen, er uh, zijn een aantal dingen moet je onderzoeken. Je moet kijken, wat is er nou precies tussen 45 en 50 gebeurd? Maar ook, wat is daarna de verwerking geweest? Aan en de ene kant daarvan is het verhaal van... Uh, werden dingen weggestopt door de Nederlandse overheid? En ze worden, uh, dus dat, dat is ook archiefonderzoek om erachter te komen. En, uh, en daarnaast is een verhaal van hoe ze eigenlijk later die hele geschiedenis terechtgekomen in de Nederlandse, zeg maar, het Nederlands historische besef. Of juist daaruit weggedrukt. En, en dat moet je eigenlijk ook dan wel vergelijken... met hoe is dat eigenlijk in Indonesië uh, terechtgekomen. Hè? Want je ziet dat er natuurlijk grote verschillen zijn... in hoe in Indonesië en in Nederland over deze episode wordt gedacht. Hoe verschillend is dat dan? Nou, kijk, in Indonesië... en uh, dat is niet ons eerste ding dat wij willen onderzoeken, hoor. Maar in Indonesië is natuurlijk de, de geschiedenis van de Indonesische revolutie. is toch vooral een geschiedenis van... Helden. Hè? Wij hebben de Nederlandse uitgeschopt. En, en logischerwijs, zo denken wij ook over de 80 jaar oorlog bij ons... Hè? Dat, is, dat, is, dat, is, dat, we, dat laat je jezelf niet zo erg afnemen. Nou, iemand schrijft in, in, de... ook in, in het forum van ja. uh, schrijft iemand: gaan we de Hoekse en Kabeljauwse Twisten nou ook onderzoeken? In, in India, nee. sorry, Indonesië zijn ze al lang niet meer bezig met die periode... maar de moralistische dominees in Nederland moeten weer aan zelfkastijding doen. Ja, de, de, dat, dat, wat wij vooral voortdurend hebben gezegd... we willen helemaal niet moraliseren. Of daar nou excuses voor moeten komen... Of daar, of daar schadevergoedingen moeten komen. Al dat soort discussies en politieke discussies. Daar gaan wij helemaal niet over. Wat wij hebben gezien, en dat was na de drama KD, je krijgt nu opnieuw, omdat de, de, de gebeurtenissen van Westerling... in Zuidse celebes die komen dan iedere keer weer naar boven. Iedere keer is er weer een incident. Iedere keer zie je weer alle reacties die variëren... van eindelijk wordt er naar gekeken tot er is daar nooit iets gebeurd. En moet je eens kijken naar Indonesië... Wat er zelf hebben gedaan. En daarvan zeggen wij het is nou toch wel eens hoog tijd dat we tot een wetenschappelijk gezaghebbend eh, onderzoek komen met, met conclusies die in ieder geval anders, zoals een soort eikpunt in die discussies geven. Aanleiding nu uh, voor deze hele discussie is het, uh, is, is het filmpje, de film die uh, mm. boven water is gekomen. U heeft uh, de uitzending van vanavond al gezien, van Altijd Wat. wat ja, een u? preview. Ja. Nou, uh, ja, twee geheel verschillende dingen. Aan de ene kant inhoudelijk uh, was daar niks wat we niet al wisten. Dat is een beetje teleurstellend voor de programmamakers. Maar uh, Westerling heeft eerder in, in interview, maar ook, hij heeft ook zelf boeken geschreven. Hij heeft heel duidelijk dit standpunt overal steeds weer uh, verwoord. waar hij eigenlijk zegt, van: we hebben helemaal niks verkeerd gedaan. We hadden bepaalde instructies, die hebben we uitgevoerd. Excessief geweld, dat hebben we ons helemaal niet aan schuldig gemaakt. Behalve een paar mensen die onder mij uh, dienden... en die wel excess hebben gepleegd. Nou, die zijn ook meteen uit de dienst verwijderd. Vier mensen gingen het om, zei hij. Ja, precies. Nou, dat heeft hij eerder... In, in, in, onder andere in boeken die hij zelf heeft geschreven, heeft hij dat ook gezegd. Er zijn een aantal onderzoekers geweest. IJzerreef komt in dit programma aan, de, aan bod ook vanavond. Daarnaast Jaap de Moor, die een dik boek heeft geschreven over Westenling. Dat zijn, wat hij daar nu zegt, zijn geen nieuwe feiten. Sla wat... Sluit u overigens uit dat dat ook feitelijk gezien waar is? Dat er maar een beperkt aantal oorlogsmisdaden zijn gepleegd? Nou, heel erg afhankelijk van de, van, de, van de definitie van wat een oorlogsmisdaad is. He. Kijk, hij zegt eigenlijk. Er is niks verkeerd gedaan wat ik deed. Ik handelde volgens instructies. Maar als de instructies waren. Eh, krijgsgevangenen die worden doodgeschoten. Dat, dat ligt natuurlijk wel weer heel erg in de sfeer van oorlogsmisdaden. He. Dus kijk, hij. hij... Zich, hij laat zich daar helemaal niet zo over. Hij is geen jurist natuurlijk. Uh, hij zegt: uh, Van ik heb gewoon gedaan wat ik daar moest doen. Er zijn wel gekke dingen gebeurd, maar niet onder mijn directe toezicht. En toen ik daarvan hoorde, heb ik meteen daarop ingegrepen. He, wat, wat ons interesseert is natuurlijk: van... wat is nou in die hele periode daar precies gebeurd? Maar ook hoe is dat later gedekt door uh, de Nederlandse leiding, he, zowel politiek als militair? En is het misschien zo dat er toch ook wel degelijk instructies waren die eigenlijk. In beginsel al uh, in de sfeer van de oorlogsmisdaden uh, lagen. Want wat zouden die instructies geweest kunnen zijn? Nou kijk, als de instructies zijn... Uh, uh, maak geen gevangenen, maar schiet iedereen dood... Uh, die je niet kan vertrouwen, hè, om het even zo, zo cru te zeggen... Hè, dan, dan is dat in de sfeer van de oorlogsmisdaden. Uh, voor alle duidelijkheid, ik zeg niet dat die instructies daar waren. Dat is nou juist het, het probleem. Hè. Als, je, als je ziet de discussies over die periode uh, in, in Zuid-Selemens... Uh, in Sulawesi dus nu... Hè, dan, dan zie je dat sommige mensen met veel aplomp meteen zeggen... dit waren oorlogsmisdaden, want kijk, ze hebben zonder... Uh, Aanzien is persoon het hele dorpen uitgemoord... Uh. Mogelijk is dat gebeurd, dan moet je dat vaststellen. Ik denk dat op bepaalde plekken weten we dat het ook gebeurd is. Hoe vaak dat gebeurde en of al die dat deden, dat weten we eigenlijk niet. Dat willen we juist uitzoeken. De demissionaire kabinet moet haast maken met het onderzoek... naar de positionele acties in Indonesië. Dat is de stelling van vandaag. U kunt sms'en eens of oneens naar 7070. Dat kost u 50 cent. 0800 1101 is ons telefoonnummer. Een Kleine 400 mensen hebben gereageerd. 59% is het oneens met de stelling. 41% is het daarmee eens. Verbaast u dat, meneer Oostin? Andy? Ik weet niet wat de, wat de motivatie is. Ja, en dan nog verbaast het me wel in die zin dat het mij erg opviel. Dus wij hadden dat, uh, uh, die oproep gedaan in, uh, in de Volkskrant. Daar is, alle, alle pers heeft er eigenlijk direct op gereageerd. En heel in het algemeen, oproep tot? Zeer, zeer. Nou, de oproep om dat onderzoek te gaan doen naar die periode. En uh, dat was erg medio juni. En vanaf dat moment uh, zie, je, zie je een paar dingen. De, de week daarna stonden alle kranten daar vol van radio, televisie en heel in het algemeen allemaal heel erg instemmend. Inderdaad, zo in de sfeer van. Jongens, meer dan 60 jaar na datum, laten we dat nou eens helemaal samen keer eens echt goed uitzoeken. En dan ook uitzoeken waarom het zo lang heeft geduurd dat we daar zo open over praten. Dus in die zin waren daar de meeste uh, opinies positief over. Uh, wat was het soort van. Uh, kritiek op het initiatief. Uh, twee heel verschillende dingen. Eén, uh, van. Nou, als die instituten het zo belangrijk vinden, laten ze dan zelf betalen. Nou, daarvan heb ik net al laag. We gaan dat ook deels zelf betalen, maar goed, we hebben ook maar beperkte middelen. Maar we gaan er wel substantieel in investeren. Uh, en het andere is van. Uh, we weten alles al. Uh, en uh, je, je had het maar eerder moeten doen. Nou ja, dat is aan de ene kant. We weten dus niet alles. Dat is volkomen duidelijk. En ja, je had het iets eerder moeten doen, ja, dat is een soort van uh, kritiek... waar je moeilijk tegen kan verweilen. Feit is in ieder geval dat de Nederlandse regering ja. nog niet gereageerd heeft. Mm -hmm. Zit er terughoudendheid aan de kant van de Nederlandse regering? Uh, dat weten we natuurlijk nog niet. Hè. Er zijn direct Kamervragen gesteld, voor alle duidelijke. Die hebben we zelf ook niet ingestoken. Er zijn een aantal partijen geweest die die Kamervragen hebben gesteld. Uh, de regering heeft die nog niet beantwoord. Ik heb uit de wandelgangen begrepen... dat de regering op zich helemaal geen bezwaar heeft tegen zo'n onderzoek. Uh, maar niet noodzakelijkerwijs daar zelf uh, verantwoordelijkheid voor wil nemen. Want uh, de, en... daar zit een angst voor. Nou, dat voor... weet ik niet. Dat, dat, het zou kunnen zijn dat men dat te beladen vindt. Ook de relatie met Indonesië. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want die kan hey, scherp komen te staan? Nou, uh, de relatie met Indonesië zijn op dit moment... door totaal andere omstandigheden. Hè? Bijvoorbeeld dat, dat, uh, het geval dat Nederland geen tanks heeft wil verkopen in Indonesië. Uh, het bezoek van de president van Indonesië dat niet is doorgegaan naar Nederland. En die relaties staan... Uh, niet op dit moment op, op de beste voet. Uh, dat betreurt Nederland heel erg. Dus Nederland heeft heel begrijpelijk ook uh, zorgen over dingen... Die, uh, die relaties ingewikkelder kunnen maken. Maar, maar juist zo'n uh, juist juist... onderzoek zou dan toch een zoen... of richting uh, Indonesië kunnen zijn. Van, sorry jongens, het is 16 jaar geleden, maar we gaan het in ieder geval nu onderzoeken. Ja, de, de Indonesische regering die, die zou uh, het gevoel kunnen hebben... ja, dan gaan ze ook nog eens vanuit Nederland onze revolutie schrijven. De geschiedenis van onze revolutie. Nou, wij zeggen voortdurend dat willen we ook helemaal niet doen. Hè? Het gaat ons alleen maar over wat Nederland wil doen. Maar daar zit wel een soort van koudwatervrees van Nederland... die ik denk dat wat overdreven is. Ik kan me wel voorstellen dat Nederland zegt van... kijk, een, zeg maar een, een staatsopdracht hè, onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse kabinet... Hè, heeft ook weer het gevaar in zich dat er dan een soort van... Dat het dan wordt geïnterpreteerd als. Dit is de regering die spreekt. He, dat, dat zou je als wetenschappelijk. Maar ik kan me voorstellen dat, dat er van de kant van de, het kabinet nog iets anders meespeelt. Uh, namelijk de angst uh, voor, voor schadeclaims. Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, maar als dat nou werkelijk zo was. dan had men dat zich ook eerder kunnen realiseren. Want men heeft natuurlijk excuses aangeboden. He, het begint ermee dat de dat, uh, toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Ben Bot in 2005 zei. In deze periode stonden wij aan de verkeerde kant van de geschiedenis. We hebben te lang erover gedaan om te accepteren... dat Indonesië wordt onafhankelijk. Nee, dan waren die oorlogen niet geweest waar allerlei dingen beter gelopen. Dat is één. Twee, dat Rabak deed. Toen heeft Nederland uiteindelijk excuses aangeboden... en gezegd we gaan schadevergoedingen bieden. Uh, daarmee heb je natuurlijk wel een deur opengezet, dat is absoluut waar. Uh, maar ja, je, het, is, het is wel een merkwaardige figuur natuurlijk. Als je dan zegt van, nou ja, bijna hadden we dat misschien niet moeten doen. Of dat geldt maar voor één plek en voor de andere plek niet. Hè, ons, uh, onze inzet is, is juist geweest van laten we nou voorkomen dat we verduurd van incident naar incident hobbelen. En laten we gewoon eens breed in beeld brengen wat is er nou precies in die vijf jaar gebeurt, maar wat is er ook in de jaren daarna gebeurt... als het gaat om het al of niet toedekken van de toedacht van, uh, in de tijd. Goed, feit is dat, uh, dat een, uh, een deel uh, dit onderzoek wil... en dat de stelling van vandaag is dat het ook moet gaan gebeuren. Dit demissionaire kabinet moet haast maken met het onderzoek naar de politionele acties in Indonesië. Dat is de stelling van vandaag. U kunt reageren door de sms'en eens of oneens naar 7070. Kost u 50 cent of bellen naar 0800-1101. Goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Sjane Visser uit Soetermeer. En ik wilde even zeggen dat ik het eens, was, uh, eens ben met de stelling. Mm -hmm. En sterker nog, ik denk dat dat uh, veel eerder had moeten gebeuren. Want uh, natuurlijk, verschrikkelijke dingen gebeurt uh, Ja, dus moet het onderzocht worden en de onderste steen moet boven. Zeker. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Brinkman. Dag. Ik wilde uh, even laten weten dat er dan ook goed onderzocht moet worden... Wat, waarom uh, onze jongens uh, af en toe zich uitgedaagd gevoeld hebben. Want er zijn afgrijzelijke dingen gebeurd met vrouw, k vrouwen en kinderen uit de kampen. En uh, een deel daarvan kon men ook zien op het programma van, uh, van Max, uh, Archief van Tranen. En aanstaande zondag zal er het tweede deel worden uitgegeven... Want het is niet alleen zo dat onze jongens dan waarschijnlijk hele verschrikkelijke dingen hebben gedaan... maar u moet dus even nagaan in wat voor positie wij toen waren. En ik kan het nog navertellen. Want u zat als kind in de jappenkampen? Ja. En wat heeft u meegemaakt van die vreselijke dingen in die, die onzekere uh, periode, die Ber Bersiap... Ber Ber uh. Nou, dat de ploppers achter ons aankwamen met uh, houten, speren, uh, houten stokken en speren... En op een zodanige manier dat we nog maar nauwelijks, dat ik nog maar nauwelijks gered ben door ergens on, eh, onder te duiken. En later uh, in een gelukkig in een beschermd deel van Jakarta, toen nog Batavia, uh, zijn ondergebracht. En dat we dan van daaruit alleen maar het schieten van buiten hoorden. Want die opstandelingen die waren gewoon bezig om uh, alle blanken die toen opeens die open poort zagen van die kampen om die te vermoorden? Ja, zelfs half ja. Uh, op een of andere manier was er een razernij onder die jonge luid. Die waren natuurlijk ook heel erg boos over de, uh, het ideaal dat de Jappen hun zouden vrijmaken. En uh, dat ze daardoor eigenlijk van de, wa van de wal in de sloot terechtkwamen. En op een of andere manier werden de Europeanen, of de Blanda's, werden daardoor uh, aanstichters gezien. Ja. En dus het kon ze niet schelen of je een kind of een vrouw was. of uh, nou ja, mannen waren er op dat moment helemaal niet meer, want die zaten in andere kampen. Hoeveel Blanken zijn er meteen gekomen in die periode? Dat weet ik niet precies, maar het waren Duizenden? Duizenden? Nou, in ieder geval, ja, ik weet het niet precies. Maar ik Goed. heb het idee dat er heel veel waren. Even één ding nog, tot slot met u. Wat natuurlijk altijd lastig is, is dat dit gezegd hebben. En u uh, zegt dit volkomen terecht. Uh, wil het nog niet zeggen dat Nederlands leger daarmee een vrijbrief heeft om zelf maar tekeer te gaan? Nee, dat is ook zo. Maar ik wil wel even de situatie ook uh, uh, aan de kaak stellen. Uh, ze, ze zijn op een, op, hier en daar uitge, uitgelokt om vreselijke dingen te zien. Een heleboel van die jonge jongens die hier vandaan kwamen, die hadden nog nooit iets... Uh, ja, ze hadden natuurlijk de Duitse oorlog meegemaakt. Ja. Maar dat was op geen enkele manier te rijmen met wat die ploppers uh, uh, ons toen aandeden. En op die, op die manier dan, vers, dan verschuiven de moraliteitsnormen. Dank voor uw reactie, mevrouw. Dank u wel. Goedemiddag. Sam.nl, goedemiddag. Goedendag met Ben Schrijf. Ik ben het eens met uh, dat het onderzocht moet worden. De andere kant niet. Want nu die mevrouw hoort, zegt van die misdaden die bevrijdingsstrijders hebben gevoerd, is dat ook zo. Dat als dat onderzocht wordt, gaat dat meestal naar één kant, niet naar, naar twee kanten. Daarom, Ik ben het eens dat het van twee kanten wordt uh, okay. onderzocht. Van twee kanten dus niet onderzoeken. Van één kant. Want meestal is het hier bij de Nederlandse regering, wordt alles van de Nederlandse kant onderzocht. Niet van de Indonesische kant die toen tijd. Daarom ben ik het één kant eens. Met ja, dank voor het dan eens dank, met die dank voor uw reactie. Standpunt goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen, mevrouw. Mevrouw Van de Akker, ik wilde zeggen dat um, ik het toch verbazingwekkend vind... dat er altijd over die kleine, korte periode gesproken wordt. Hoe na dan ook, hoe afschuwelijk het ook. Het zou best eens onderzocht moeten worden. Maar er wordt nooit iets gezegd over al die tientallen jaren voor de oorlog... Wat Nederland daar aan goeds gedaan heeft. Ziekenhuizen, scholing, missionarissen noem maar op. Het was allemaal een keurig net land geworden. We hebben daar ons best gedaan in een klimaat wat wij niet gewend zijn. Een, een, een cultuur die wij niet gewend zijn. Eten die wij niet gewend zijn. We hebben daar ook ons best gedaan. En dat wordt nooit eens een keer toegelicht. En wij zijn ook... Mijn vader is daar ook afgeslacht. Mijn schoonvader is daar ook afgeslacht. Die werd op een boot gezet... Naar Japan en die wilde uh, op een gegeven moment is hij eraf gegooid. Hij wilde tegen die boot opklimmen en zijn handen zijn afgehakt. Zo, zulke verhalen hebben wij ook, Nederlanders. Ja. En ik ben even goed als wat die mevrouw zei van tevoren, uh, erg blij dat ik het na kan vertellen. Ik was weliswaar een kind, maar ik heb diverse keer een bajonet op mijn rug uh, gestoken gekregen, omdat ik niet op tijd boog voor de Nippon. We hebben in het hele voor de Japan, ja. Japan. Uh, we hebben, maar ja, die hadden de bezetting. Maar de, de Jap of de Indonesiërs... dat waren ook gladakkers. Sorry dat ik het zeg. Maar we hebben daar even goed onder geleden. We hebben duizenden angsten uitgesteld. Dank voor uw reactie, mevrouw. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Met André van Tichelen. Dag. Ja, ik vind het zonde van het geld... dat men daar nu een onderzoek aan gaat plegen... van 3 miljoen euro. Er is nog nooit in de wereld een schone oorlog geweest. En als wij denken dat we daar een schone oorlog hadden kunnen voeren, dan hebben we het helemaal mis. Het, het is echt te gek voor woorden. En wat ik ook zo vreselijk vind, dat de mannen die nu nog leven... Hè, die daar naartoe gestuurd zijn, mm -hmm. die moesten naar die smerige oorlog... die wij net achter de rug hadden, moesten die mannen daar naartoe... om een, ja, een kolonie te redden, zeg maar. En die mannen die gingen daar voor gevaar van eigen leven naartoe... Het, het kan gewoon niet. Je kunt geen oorlog voeren zonder... Maar, wat bedoelt u? Uit loyaliteit met die mensen moet je erover ophouden? Bedoelt je u moet dat, ophouden. Je moet echt ophouden. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Groosterse. Ik ben tegen de stelling om dat met spoed te onderzoeken nu. Dit verhaal duurt al 60 jaar. En ik sluit aan bij de vorige spreker. Er leven nog te veel mensen die destijds... voor hun dienstplicht daarheen gingen, daarheen moesten... En je kunt alleen maar de posttraumatische stresssyndromen nog eens aanwakkeren. Doordat nu met spoed, notabene door een demissionair kabinet, zou aankaarten. Oké, okay, goed, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Uh, nou, er wordt alleen maar aandacht besteed aan, aan Nederlandse misdaden. Maar Sukarno heeft die mensen namelijk uh, opgehitst om, om de Nederlanders en de Indische Nederlanders te vermoorden ik heb het zelf gezien. Ja, want u woonde, u woonde in Indonesië? Ja, ik woonde in Batavia, vlakbij Sukarno En ik heb hem vaak genoeg gehoord. Ik, ik zat verscholen in, in een soort struiken. En ik hoorde hem allemaal die mensen ophitsen. Die, die uh, bewoners van de omgeving wilden dat niet doen. Toen heeft hij mensen uit, uit andere delen van uh, Java gehaald. En die hebben daar uh, iedere nacht uh, allerlei mensen vermoord. Dank voor uw reactie. Het Oost-Indië, hoger jaren uh, geschiedenis. Uh, ja, de reactie van de mensen is eigenlijk al een, een mini-historisch uh, onderzoek. Hè, wat is nu... Ja. Uh... Nou ja, kijk, op zich, er zijn een aantal mensen die zeggen van... Uh, het is belangrijk dat het gebeurt, maar je zou eens moeten weten... wat er aan de andere kant gebeurde. We hebben steeds ook gezegd, je kunt niet begrijpen... wat het Nederlandse militaire optreden daar geweest is... als je niet ook kijkt naar wat er aan de andere kant gebeurde. En het is voorkomen duidelijk, daar zat ook bescherming bij... van de Europese bevolking. Uh, het, het is zeker ook niet de inzet van ons onderzoek... om te zeggen, kijk, al die Nederlandse militairen, daar deugden niet. Dat is nou juist het punt wat je vaak wel weer in de maar pers, de pers de leest. die mevrouw... Oh, er de, de, de ja. komen dingen naar boven. En dan, dan wordt er dan, daar en daar is iets gebeurd. Mm. En dan in één keer wordt gezegd, alle veteranen deugden niet. Hè, de maar die mevrouw die veteranen. over die Persia-periode vertelde... Ja. die, die ja. verhalen van, van de houten stokken en spieren waar ja. ze als kind ja. echt doods en doods bang voor zijn geweest. Ja. Ja. Zijn er inderdaad eh, honderden of duizenden wellicht eh, banken omgekomen? Ja, uh, de, ook daar is het natuurlijk heel moeilijk... maar de, de meeste schattingen liggen in de orde van 5000 Dus dat is ook heel veel. Hè. Maar overigens zijn er daarna 150.000 Indonesiërs omgekomen... Deels de Nederlandse inzet, deels door de onderlinge strijd. Dat is wat anders. Maar goed, die 5000, ja. Overigens in die, die uh, televisiedocumentaire waar net even naar verwezen wordt, wordt daar van geheel onderwezen. Plotsing 20.000 van gemaakt. Dat, dat is nou precies waar je vanaf wil. Je wilt er vanaf dat mensen om een punt te maken zomaar wat roepen over getallen. Uh, een van de bellen zei: uh, het klinkt allemaal leuk en aardig, maar er is nog nooit in de historie een schone oorlog gevoerd. Nee, dat is, dat is een, een wijs woord. En dat is ook precies waarom je zo'n oorlog ook in de context moet bekijken. Van wat gebeurt er, wat voor spanning is. Wordt er opgeroepen, ook dus aan de Indonesische kant. Hoe wordt erop gereageerd? Maar dan moet je natuurlijk ook kijken... wat voor instructies kregen nou die militairen mee van hun legerleiding. He, dat, dat heeft natuurlijk ook een hele actuele uh, relevantie. He. Als wij in Afghanistan een politiemissie doen... He, dan denken wij dat er een schone oorlog bestaat. Dat je daar alleen maar politieman kan zijn. Nou, ja, dat, is, dat is ook natuurlijk... Uh, niet vanzelfsprekend. Nee, maar in die, die periode, ja. een van de bellen suiken, we kwamen uit die smerige Tweede Wereldoorlog. Mm. En dan gaan die, die arme dienstplichtigen die worden die kant uitgestuurd. En, en ja, deescaleren zeg ik dan. Dat kwam toen destijds in geen enkel woordenboek voor. Nee, precies. Maar de, de, daar, daar kom je dan wel met een verhaal van politieke verantwoordelijkheid. Den Haag heeft gezegd: we gaan daar, hè, wat men dan noemde. Politionele acties, Ze zeiden he, binnen kamers in het kabinet, ja het is natuurlijk gewoon oorlogvoering, maar we noemen het politionele acties, want het is in ons land. He, uh, uh, wij gaan uh, die verantwoordelijkheid aan. Dan ga je dus ook de verantwoordelijkheid aan voor een oorlog waarvan je weet dat dat onmogelijk een schone oorlog kan zijn, omdat die inderdaad niet bestaat. Dit demissionair kabinet moet haast maken met het onderzoek naar de politionele acties in Indonesië. 58% is daarmee eens, 42% is daar niet mee eens. Gert Ossindi, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen op deze zender Radio 1. Kunt u luisteren naar Dit is de Dag, Jeroen Snel. Jeroen, wat gaan jullie doen? Frank, Halber Zelstra, de staatssecretaris van Onderwijs rond. Hij was vandaag in Utrecht bij de introductieweek van de nieuwe studenten. En hij heeft uitgelegd daar aan de studenten hoe ze het beste met hun geld moeten omgaan. Hoog noodzakelijk omdat er steeds minder geld is voor de studenten. En het Nibud heeft gezegd dat ze eigenlijk helemaal niet kunnen rondkomen... zonder de steun van de ouders. Verder gaan we flink wat keren schakelen met Den Haag... want daar vindt de huldiging plaats van de Olympische sporters. Dat is zometeen op dit, deze zender. Uh, dit is de dag, Margie Fixen En Jeroen Snel, uh, dank voor het luisteren.